radio nieuwsdienst verzorgd door het ANT. De wereld is geschokt door een moord die een einde heeft gemaakt aan het leven van de president van de Verenigde Staten van Amerika, John F. Kennedy. De president is vanavond om 8 uur Nederlandse tijd overleden als gevolg van een aanslag die op hem is gepleegd in Dallas in de Amerikaanse staat Texas. President Lyndon Johnson heeft hem voor de duur van de lopende ambtstermijn opgevolgd. De aanslag gebeurde tegen half zeven vanavond terwijl de president en de genoten vergezeld van gouverneur Connolly van Texas door het centrum van Dallas reden op weg naar een lunch die hem werd aangeboden op zijn verkiezingstournee. Toen ze doorreden reden drie schoten. Omstanders zagen de president voorovervallen terwijl bloed aan zijn hoofd zichtbaar werd. Mevrouw Kennedy ving haar man op. Ook gouverneur Connelly werd getroffen door een kogel in de borst. Op dat ogenblik ontstond een geweldige paniek onder de duizenden mensen langs de weg. Leden van de lijfwacht trokken onmiddellijk een cordon om de auto's die door de politie langs de kortst mogelijke weg naar een ziekenhuis werden geleid. De politie zette direct een grootscheepse jacht in op de dader of daders. Ooggetuigen vertelden op het viaduct een man en een vrouw te hebben gezien. Deze werden later aangehouden, evenals een jonge man, die direct werd ondervraagd. Korte tijd later werd waarom geloft vanuit een bovenraam van een gebouw vlakbij het viaduct. De politie heeft daar een geweer van Duitenlands fabricaat met telescoopvisier gevonden. In de kameraatten zat één patroon. Drie legerhulven lagen ernaast. Volgens de politie heeft de dader van de aanslag geruime tijd in het gebouw gezeten. In het ziekenhuis werd alles gedaan om het leven van de president te redden. Bloedtransfusies werden toegediend en tal van specialisten waren aanwezig. Twee roms-katholieke geestelijken dienden hem de laatste sacramenten toe. Daarmee heeft na de aanslag nog 25 minuten geleefd. Toen hij omstreeks 8 uur overleefde was zijn vrouw bij hem. Hij kreeg een zenuwinzinking. De waarnemend perschef van het Witte Huis deelde mee dat de president was overleden aan een kogelwond in de hersenen. De toestand van gouverneur Connolly is op het ogenblik redelijk, maar hij is nog niet buiten gevaar. Hij heeft een operatie ondergaan. Om vijf minuten over negen verliet een ziekenauto met neergelaten gordijnen het ziekenhuis van Dallas met het tochelijk overschot van president Kennedy. Mevrouw Kennedy bevond zich in de auto die door twee motorrijders werd vergezet. Kort na de moordaanslag werd in de stad Fort Worth een auto gevonden waarmee de dader waarschijnlijk is weggevlucht. De politie heeft een man gearresteerd, maar deze heeft ontkend iets met de moord te maken te hebben. In Dallas zelf werden kort na de moord op de president, op enige afstand van de plaats van de aanslag, een lid van de Amerikaanse geheime dienst en een politieman doodgeschoten. In verband hiermee werd een 24-jarige man gearresteerd, die zich in een bioscoop had verstopt en in het bezit bleek te zijn van een revolver. President Kennedy is de vierde president van de Verenigde Staten die door moordenaars van het leven liep. Anderen waren Abraham Lincoln in 1865, James Garfield in 1881 en William McKinley in 1904. De Amerikaanse senaat is op proces gegaan onmiddellijk na ontvangst van het bericht van de aanslag. Het huis van afgevaardigden was vanavond niet bijeen. John Fitzgerald Kennedy heeft de post van president van de Verenigde Staten bijna drie jaar bekleed. Bij zijn beëdiging in januari 1961 riep hij de Amerikanen en alle volkeren op tot bestrijding van tyrannie, armoede, ziekte en oorlog. In zijn buitenlandse politiek ging hij voort met de Amerikaanse pogingen tot vermindering van de internationale spanning. Hij was nog maar kort president toen hij in Wenen een ontmoeting had met premier Bruce George. Kennedy trachtte de banden met de westelijke landen te versterken door hun regeringsleiders te ontmoeten, zowel in Washington als in hun eigen hoofdsteden. In oktober van het vorige jaar nam de president krachtige maatregelen tegen de installatie van Russische raketten in Cuba. Een ogenblik stond de wereld dicht bij de oorlog, maar de Russen gaven toe en namen hun raketten terug. President Kennedy heeft herhaaldelijk aangedrongen op een algemeen ontwapeningsakkoord. Hij steunde de nieuw opgekomen staten in Azië en Afrika, en wilde met een ontwikkelingsplan voor Latijns-Amerika het communisme daar bestrijden. In zijn binnenlandse beleid legde president Kennedy de nadruk op herstel van de economie en onder meer verbetering van het onderwijs. In de laatste jaren ijverde hij samen met zijn broer Robert, de minister van Justitie, voor herkenning van de burgerrechten van de Amerikaanse negers. John Fitzgerald Kennedy is 46 jaar geworden. Het Russische persbureau TAS heeft bericht dat president Kennedy om het leven is gekomen door een aanslag die, zo zegt het Russische persbureau, is gepleegd door uiterst rechtse elementen. Lyndon Johnson, die nu president van de Verenigde Staten is geworden, is geboren in Texas. Hij werd in 1948 in de Senaat gekozen. In 1953, bij zijn optreden als fractievoorzitter van de Democraten, was hij de jongste senator die ooit deze taak vervulde. Toen Kennedy hem koos als vicepresident, werd dit algemeen gezien als een poging ...de zuidelijke staten te winnen voor het beleid dat president Kennedy zich voorstelde te voeren. President Johnson is om half negen vanavond beëdigd als president van de Verenigde Staten. Hare Majesteit de Koningin en zijn de Koninklijke Hoogheid de Prins... ...hebben een telegram van deelneming gezonden aan de nieuwe president Lyndon Johnson... De koningin, de prins en prinses Beatrix hebben ook een telegram gezonden aan mevrouw Kennedy, de weduwe van de overleden president. Uit alle delen van de wereld komen reacties die getuigen van geschoktheid en diepe verslagenheid om de geheel onverwachte gewelddadige dood van de jonge Amerikaanse president, die in drie jaar tijd een beslissende rol heeft gevuld in de wereldpolitiek. Een van de eerste officiële reacties kwam uit Den Haag, waar een voortvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken mededeling deed van de diepe afschuw die de Nederlandse regering koestert voor deze gewelddaad. De regering leeft mee met het Amerikaanse volk en met de familie van de president. John Kennedy zal in de herinnering blijven als een inspirerend en daadkrachtig leider van de Westelijke Alliantie, aldus de woordvoerder in Den Haag. Minister Lund heeft telegrammen verzonden naar mevrouw Kennedy en naar de nieuwe president Lyndon Johnson. De minister-president diep geschokt te zijn. Als deze daad niet door een waanzinnige is begaan, maar door een politiek fanaticus, dan vervult mij dit met gevoelens van de diepste verontwaardiging. Wat de internationale politiek betreft noemde de heer Marijnen de dood van T.C. Kennedy een ramp. Ongetwijfeld zal dit grote gevolgen hebben in de wereld, omdat hij een groot gezag had. De Britse premier Sir Alex Douglas Hume heeft verklaard met afgrijzen van de moord op de Amerikaanse Rome. Premier Hume zou vanavond een reden uitspreken voor radio en televisie. Premier Pompidou van Frankrijk noemde de moordaanslag een afschuwelijke gebeurtenis. Bondkantelier Erhard van West-Bertsland zei dat allen die persoonlijk met Kennedy kennis hebben gemaakt, speciaal de inwoners van Berlijn, met grote droefheid zijn vervuld. De kabinetsformateur in Italië, Moro, sprak van de ontsteltenis die is teweeggebracht door deze waanzinnige en misdadige aanslag op de Amerikaanse president, de grote verdediger van de menselijke waardigheid. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Spaak, zei, diep geschokt, dat een zo vreselijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden dat hij op het ogenblik niet in staat was zijn gevoelens onder woorden te brengen. President de Gaulle van Frankrijk heeft verklaard dat president Kennedy is gestorven als een soldaat in dienst van zijn land. Uit naam van het Franse volk, dat altijd een vriend is geweest van het Amerikaanse volk, groet ik dit grote voorbeeld en deze grote geest. Aldus president de Gaulle. Paus Paulus VI heeft boodschappen van rouwbeklag gezonden aan de familie van president Kennedy. Hij heeft met verslagenheid het nieuws vernomen en heeft zich onmiddellijk daarna voor gebed teruggetrokken in zijn persoonlijke kapel. hardship, support any friend, oppose any foe, to ensure the survival and the success of liberty. Finally, to those nations who would make themselves our adversaries, we offer not a pledge, but a request, that both sides knew the question. Heeft de Amerikaanse bevolking en misschien wel de hele mensheid drie jaar geleden wakker geschud. Zijn dood vandaag heeft een geweldige schok teweeggebracht. Bij de dood van een leidsman, bij de leider van een groep, van een gezin, van een onderneming, van een staat, is de tijdruimte voor gevoelsuitstortingen beperkt. Als deze emoties nauwelijks nog onderdrukt kunnen worden, dan rijst wel de vraag: wat nu? Wat is de consequentie van wat er is gebeurd en hoe gaat het nu verder? En ik wil trachten te scheppen wat die heeft betekend en hoe de wereld verder zal gaan zonder hem. En het is mijn plicht om dat onbewogen, objectief, koel cool en zakelijk te doen. Okay. Ik wil en ik kan dat ook toch niet, enige emotie te laten blijken en niet te zeggen, dat ik bemerk dat de emotie, het is nauwelijks een christelijke te noemen, er een is van diepe volvaartiging over wat er gebeurd is, en ook van diepe teleurstelling. Ik had niet gehoopt dat het in onze tijd en in onze vrije wereld nog mogelijk zou zijn geweest, dat door zo'n uitbarsting van haat, van waanzin, van ook toch eigenlijk intellectuele machteloosheid, iemand het zo hebben gewaagd om zich te, te vergrijpen aan het leven van zo'n braaf man als Kelly. Ik vind dat bijzonder teleurstellend voor onze tijd. Ik kan me troosten met de gedachte dat het een gevaarlijk ambt is wat hij betreedt. Ten slotte zijn er van de 85 presidenten vier vermoord. En ten slotte heb er acht aanslagen op het leven van Kennedy gepleegd, Maar dat kan mij toch niet verzoenen... ...en dat kan ook niet mijn gevoel van machteloze woede... ...mag ik wat weg wegnemen tegen het feit dat dit kon gebeuren. Want wat ik u ook verder over de politiek van deze president ga zeggen... ...ik denk voorop moet staan dat we te maken hebben gehad... ...met een bepaald nobel man. Met een waardevol mens. Met een man die terwijl we dat eigenlijk niet van hem verwachten... ...omdat hij... Die nu handig en knap politicus was, zich een korte tijd heeft doen kennen als een man die leefde naar hoge zedelijke normen en heeft bewezen dat hij een man was die met onverzettelijke wilskracht streefde naar de verwezenlijking van zeer strenge principes. Een waardevol mens. Dat neemt allemaal natuurlijk niet weg dat het ons allemaal bekend is, dat dus het ook een man is geweest die gedreven werd door een brandende Ierse en een heftige ambitie. Het was natuurlijk bijzonder ambitieus van een jonge man van 43 jaar, katholiek bovendien, om te dingen naar de functie van president van de Verenigde Staten. Maar die eerzicht en die ambitie, die zijn eigenlijk ook door de indruk die andere eigenschappen van hem maakt. Is. Die zijn overschaduwd door de blijken die hij gaf, de goede die in de blijken, van grote dapperheid en van moed en van een hele speciale dapperheid en een hele speciale moed. Niet van die moed die de Grieken al niet zo hoog aansloegen. De moed in het gevecht, die ingegeven wordt door ravernij, door haat, door een enging. Hij is, en dat is ook gebleken eh, tijdens de Oedelos, een man die werkelijk beschikte over de grote dapperheid en de grote moed. Wanneer hij goud of een Oedelos houdt, dan niet omdat hij met een dol, trieste onderneming een schip heeft getorpedeerd of een stad heeft gebombardeerd, of in een ogenblik van groot gevaar, de vijand heeft overvouderd. Zijn grote verdiensten is geweest dat hij in tegenslag groot was dat hij toen zijn kleine schip was overvaren. met grote energie en onverzettelijke wilskracht maatregelen heeft genomen om zijn bemanning te redden. Dat tekende de man. Eerzucht, ambitie, maar ook een formidabele energie en een sterke wil. En die ambitie die hem toe leidde om te dingen naar dat hoge ambt in zijn land, Blijkt dus te zijn een zoeken naar verantwoordelijkheid. Maar toen hij die hoogste post had verworven, toen was het niet zozeer duidelijk dat hij had gedongen naar de Eer. maar hij, dat hij de verantwoordelijkheid toch, en dat hij toch in sterke mate werd bewogen door plicht. De reden waarom ik u dat vertel is nog niet zozeer omdat ik u een persoonlijke karakter zou willen geven. Ik vertel u dat ook omdat ik voor een waardering van zijn optreden als staatsman en als politicus. Wat kost de